Dat toren. De daar zitten we al lang niet meer in, joh. Nee. <laughs> Twee <laughs> over elf, welkom bij uur drie van de Kruidvat Gillette. Is, is dat een programma met heel veel kammelend water? Dat de <laughs> denk ik wel. Ja, ja. Het <laughs> water staat aan je bijna? Ja, ja dat. Goed, de, de kruid van Gillette Paasraces 2010. We zijn op dit ogenblik heftig bezig met de Zwift dingetjes, toch? Ja, ja, ja. ja. Formido Zwift zit alweer nou, tegen het eind van zijn race. We gaan eens even luisteren bij Willem van Densen. Hoeveel ronden hij denkt dat er nog gereisd moet worden? Nou, laat het hopen 3,5 of 4,5. Ik moet even kijken waar ze op de baan uitzitten. als je die vlag ziet, die wit geblokte vlag met zwart, dan, uh, dan is de race afgelopen. Ja, dank je voor de tip. Eh. <laughs> <laughs> hey, maar we zijn bezig met de uh, Formule uh, Swift, uh, Suzuki. Eh, moeten we dan ook maar noemen, want eigenlijk het zijn Suzuki's. Ja, het zijn Suzuki's. En, uh, we, we hebben een uh, toch wel een hele leuke race. Uh, met name op de kop uh, is het Mart Graaf en uh, Niels Langeveld. ...die ronde na ronde in gevecht zijn uh, om die compositie. Dus uh, vooralsnog uh, Mark Graaf, uh, die dat in zijn voordeel uh, wist vasthouden. Op een gegeven moment was het zo dat uh, ja, uh, Niels Langeveld... Wist zich toch wel te uh, positioneren aan het... Uh, bij het opkomen van het rechte eind... dat hij de kans had om ernaast... hij zat er al naast... maar net op dat moment was er uh, geel in de Tarzanbocht. Ja, en geel had hij niet inhalen Dus ja, hij moest toch weer achter aansluiten bij Marksgraaf. En uh, ja, zit daar nog steeds uh, achter. Maar uh, ja, die geeft het wel niet meer op. Op een uh, derde plek is het lekker uh, Ja, dat zijn dan de drie die uh, toch wel ervaren rotte in deze en keurig op een vierde uh, plaats en uh, foutloos rijden tot nu toe. Dennis uh, van der Lara uh, die doet dat uh, prima en die uh, ligt helemaal niet ver achter uh, de kop nog. Dus zou daar uh, wat voor een incidentje ook plaatsvinden, dan uh, kan hij nog lachend naar het podium ook gaan uh, ja. bij zijn eerste optreden. Degene die uh, vanaf een derde plaats uh, getrokken bij zijn eerste optreden, uh, Jelle Dele, ook netjes gevaliseerd, ja, jongen die in staat is om een heel snel rondje te zetten, dat hebben we gezien bij de kwalificatie, maar ik denk dat hij op reisniveau om constant snelle rondjes te kunnen rijden en zich niet te laten opfokken door wat ervaren rotten, toch wat langer mee moet gaan doen in dit geheel. Maar nogmaals, Dennis van der Laar, die pakt het op een hele goede en volwassen manier op. Oké, okay. goed, verder nog incidenten geweest behalve dat uitstapje in de Tarzanbocht? Nee, voor de rest uh, ja, er is her en der uh, wel iets uh, die mekaar geraakt hebben. Een in de trap, de Westhouse, uh, Bart van Bos, die dat een uh, rondje vijf twee voor ook deed. Toen kwam hij nog weg daar, maar deze keer uh, zat hij vast in het grind en moest worden weggesleven. Oké, okay. goed zo Willem, nou de, um, even kijken, Ron, uh, 12 rondes moeten er gere ge gereden worden, 8 ze hebben er inmiddels achter, uh, achter ons liggen, dus we komen straks bij je terug uh, voor de uh, Venus. Dankjewel, tot zover. En wij gaan uh, verder met de muziek hier bij ZFM. R Rijs Radio te doen met Julien Clerc. El Voule, Con l'appel Belle Venise is hier. El je Con Venise. Vous me voyez, maio reiller, la voix soumise en gondolier. Taquillant pour une cerise, pour abaiser. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée.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 Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Who do you think you are voor de Julian Klerk mijn beste frans. Elvo, uh, con Venus. No, no, no, no, no. Nou, we gaan naar de uitslag, want de laatste of de eerste auto's die gaan zo'n beetje bij Willem wel over de Venus heen, denk ik, Willem. Willem, oh sorry, dat is die. Ja, ja, ben je daar, Willem? Ja, ik ben daar nog steeds. Oh ja. Ja, ging, ja ging. Wel, we hebben echt een hele uh, leuke race gezien. Uh, ja, tot aan de laatste uh, meter aan toe. Uh, eigenlijk gevecht tussen Marten Graaf en uh, Niels Langeveld voor de overwinning. Uh, met hand en tand uh, wist Marten Graaf zijn uh, positie uh, als leider te verdedigen. Niels Langeveld heeft er alles aan gedaan. Op uh, momenten en op plekken waarvan je denkt, nah, dat moet niet lukken. Probeerde hij toch. Het, het lukt ook niet. Maar het was prachtig om te zien. Spektakel uh, alom. Dus winnaar dus uh, Mark Graaf, tweede Niels Langeveld, derde met dan uh, Marcel Dekker. Uh, dat zijn uh, vierde, uh, zagen we terug, dan uh, uiteindelijk uh, Niels Kool. Niels Kool die op basis van zijn uh, stukje meer ervaring toch uh, onze plaatsgenoot uh, Dennis van der Laar uh, wist er verschillende. Uh, Dennis een keurige vijfde plek uh, in zijn eerste race in deze bevochte Suzuki-strijd. Uh, Kijken we nog even naar uh, reis 2 natuurlijk. Uh, altijd leuk, uh, zeker voor Jaap. Want achter werd uh, Laura Kartsma en dan gaat er in race 2 een dame van Pol vertrekken. Oké, okay. en is, is, is dat de nieuwe verloofde van Jaap uh, dan? Ja, ik hou dat allemaal niet bij, hoor. <laughs> Uh, moet je horen. Uh, Willem, wat uh, de, de, ja, over een aantal uren gaan die uh, Suzuki Zwift gaan dan weer racen? Um, gaan ze die in, in tussentijd die wagens weer helemaal opkale vaten? Want ja, uh, het is natuurlijk ontzettend smerig, uh, banden versleten, weet ik veel. Wat uh, kan je de luisteraars een idee geven van uh, wat er aan zo'n wagen ondertussen gaat gebeuren? Ja, er moeten zijn al uh, gebeuren met de zwift banden, en, uh, niet onbelangrijke uh, benzine erin om uh, daar. Oh ja, dat is ook wel anders. Ja. ja en, uh... ...helemaal natuurlijk met het oog op sponsoren... tv beelden en zo... ...het moet allemaal spik en span zijn... ...en ik heb een uh, menig autootje gezien... Uh, ...dat zit toch wel onder uh, van alles in Hofort... Ja. Ja. ...en eventueel uh, gebreken... ...wat uh, voor de coureur uh, voelbaar geweest is... Uh, ...qua instellingen en zo... ...dat hij zegt nou ik wil toch nog... Uh, ...dat dat veranderd wordt en zo... ...en dat uh, gebeurt er allemaal in de tussentijd... ...en uh, die... Uh, Gassies, uh, ja ik noem maar Gassies, dat mag ik zeggen, maar uh, die erin rijden. En die meiden ja die uh, hebben het een en ander aan te doen uh, aan verplichtingen, onder andere naar Suzuki. Uh, sprekjes, her en der en uh, noem maar op uh, PR-optredens. Ja, ja, ja, en is dat, is dat uh, belastend uh, voor een coureur die net, een, uh, net zoals uh, Marten Graven en Niels Langeveld... ...die toch twaalf uh, rondes lang uh, echt het, uh, ja, het, het, het, het toppen van hun kunnen hebben moeten laten zien? Nou, ik denk het niet. Ja, je hebt altijd uh, mensen waar uh, van alles voor belastend is. Maar voor, voor, voor die jongens, uh, ja, het is misschien wel prettig dat ze even een ander plaatje hebben, even los van die auto en van het racen. En uh, misschien werkt het nog wel ontspannend. Uh, ja, maar dat is voor ieder persoon uh, verschillend natuurlijk. Ja, ja. En ik heb wel eens gezien dat in de Pitstraat voor de sp uh, sponsors de, de race eigenlijk helemaal geëvalueerd ge ge wordt. Hè? Ook dat, dat gebeurt ook nog wel. Uh, dat de dat, dat tv-beelden even worden aangekeken. Uh, data wordt bekeken. Van, nou ja, je hebt daar gerend op die uh, afstand uh, van de bocht. Maar je kan het nog makkelijker tien uh, meter verder. En dat wordt ook uh, nog even doorgenomen in de ja, tijd. Ja. Ja. Zo, dus elke race leren ze weer. Ja, ja. Dat ja. Is, uh, en zeker een klas als de Suzuki Swift, Zwift natuurlijk. Ja, dat ja. is een opstapklasse. En het is uh, voor velen uh, de eerste kennismaking uh, met de autosport. Ja. En en nu krijgen ze straks weer een bekertje. En dan met een fles champagne. Die, uh, die moet nog even dicht blijven denk ik dan. Nou het moet niet. Maar dat doen ze graag wel. Want uh, ja je kan je voorstellen in zo'n autootje. Als je gaat spuiten met champagne nu. En je gaat zakken met dat vakwoord is van de champagne zitten. Dan uh, stinkt het uh, de hele race lang naar champagne. En misschien. Uh, ja dat lijkt me niet een prettig iets in zo'n klein hok. Waar het toch al warm wordt. En dan ook uh, champagne stank ook. Dus vandaar dat ze graag na race 1 die fles nog even dicht houden. Ja, precies. En, uh, ja, en een nat pak is natuurlijk ook helemaal, helemaal niks om daarin te racen, lijkt mij zo. Ik zal wel gaan kriebelen. Ja, ongetwijfeld oh, ook. <laughs> ja, en dat leidt alleen maar af, dus dat kunnen we niet gebruiken. Nee, het nee, gaat uh, uh, wat je zegt, uh, autosport op welk niveau dan ook. Uh, Afleidingen in de auto moet je uit niet hebben. Het is uh, volle concentratie en uh, die moet je houden. Ja, ja. Wat gaan we nu doen, uh, Willem? Gaan nu uh, over naar de, ik heb, gaan we over naar de ATC uh, Dutch GT4, uh, race 2. Uh, wij doen, uh, daar hebben we zaterdag al een uh, race van klaar. Een race die uh, gewonnen werd door uh, Duncan Huisman, Paul Christian Frankenhout en uh, Henri Sundbrand. Drie uh, verschillende merken die daar uh, de eerste drie plaatsen pakten. We krijgen nu race 2. Uh, race 2 houdt in dat er ook andere rijders weer in die auto zitten. En uh, in de auto waar, uh, Duncan... Zaterdag, uh, zaterdag mee won, uh, rijdt nu uh, Ricardo Fernandez in de auto waar uh, Christian Franckenauw tweede met werd. Zingen we Ferdinand Koolpug en in de auto nummer drie van afgelopen zaterdag gaan we Jeroen Bleekemolen op de baan zien. Ah, Jeroen Blekemolen. Nou, dat, uh, dat moet weer spectaculair worden. Ja. Oké, okay, Willem. Nou, dan gaan we dat rustig even afwachten. Ondertussen gaan we naar uh, muziek. Nee, uh, want... dat is niet waar. Want we gaan over... even luisteren naar uh, de, de podium van de, van de Clio's. Oké, okay, we hebben inmiddels uh, nieuw materiaal binnen. Zeker Michael Michel Blekemolen die uh, praat met uh, Jaap Koper. Uitstekend. Ja. Het, uh, het is de Oude Vos weer gelukt om op het podium terecht te komen. Ja, nou ik blijf natuurlijk altijd doorgaan. Dus dan blijf je redelijk in raceconditie. Maar het is best wel, uh, best wel mooi rijden dit. Het is zo gelijkwaardig. Alles rijdt even hard. En ja, je moet je race heel slim inpakken. Je moet nooit gaan vechten. Want ik heb in het begin van de race tweede gelegen. Ik had denk ik wel de kop kunnen pakken. Want ik had een, keer, een paar keer kans. Maar dan ga je niet ideaal de lijn door. En uh, de bocht door. Hè, niet de goede lijn neem je dan. En dan zit de hele motor. De rest weer achter je. Dus ik ben, ben wel doordacht aan het rijden. Ik denk als ik hem ga hinderen. En een keer uh, goed en voorkom. Ja dan ligt, uh, liggen er weer 36 man in mijn nek te Dus ik denk dat doe ik niet. Laat hem maar gaan. Ik pak hem wel met de pitstop. En daar ging het goed. Ja, maar je ziet, volgens mij heb je ook uh, die drie kwartier, denk ik, ook wel zitten genieten in die, in die auto. Nou, ook wel hard werken. Het is, uh, ja, je moet zo geconcentreerd blijven. Je moet heel bij de hand blijven racen. Dat is wel heel moeilijk. Dus, maar we gaan straks weer zien. Nog een kans. Dan sta ik alleen uh, zesde. Dus dat is wel wat moeilijker dan net. Even over de sponsoring. Want ik zag uh, bij jou ook zo'n uh, heel mooi verfmerk uh, uh, nu op jouw auto terecht uh, zijn gekomen. Is het uh, veranderd uh, wat dat gaat? Uh, ja, ik, we hebben allemaal nieuwe sponsors. EVT uh, is onze grote sponsor. Die sponsort heel veel in Duitsland ook voor ons. En uh, hier rijden we met uh, Wijsenol, uh, Rijd ik uh, met de branding op mijn auto. Dus uh, ja, heel leuk eigenlijk. Dan heb je ook uh, Addy van der Ven ineens nu als teamgenoot. Ja, daar uh, kan ik het heel goed met vinden. Het is heel leuk om samen te doen. Dus uh, we hebben een, sowieso een leuk team. Wij zijn natuurlijk de helft van het veld ongeveer. Dus uh, we zijn met acht uh, rijders, dus ja, uh, we hebben 17 deelnemers. Dus het is best wel eens moeilijk, want je komt steeds je eigen mensen tegen. <laughs> maar het is wel, uh, het is wel heel, uh, weer uh, speciaal om uh, met, uh, in, uh, ja, in dit geval met Van der Ven nu, uh, nu is te rijden. Ja, nou ja, we zullen straks zien of elkaar uh, tegenkomen. Nu ben ik vormgeëindigd en straks, ja, hij staat direct uh, staat die derde. Dus dan uh, wordt het weer een nieuw verhaal. Ja, blijft dat het nog steeds het leuke aan dit spelletje? Gewoon proberen toch weer voor die anderen te eindigen? Ja, dat is nou uiteindelijk de bedoeling van het spelletje. Maar het is ook uh, die Clio-klasse en wat we nu aan het kijken zijn. Die Suzuki's, dat zijn hele leuke klassen omdat het allemaal zo gelijkwaardig is. En daar, uh, daar gaat mijn hart naar uit. Ik kon ook uh, GT4 rijden. Maar ja, dat trekt mij niet zo. Want dat is allemaal bepalend van wat voor een auto en wat voor een handicap je krijgt. Dus, uh, en dit vind ik allemaal echt. Oké, okay, dankjewel. Michel Blekemolen was dat en uh, uh, dat was de nummer 2 uh, Benno. Ja. En we gaan ook even naar de nummer 1 luisteren, Sheila Verschuur. Oké. Okay. Die winst is die al meteen binnen. Ja, inderdaad. De eerste race gelijk de eerste overwinning vanaf P7 gestart. Ik had een, een redelijke start. Niet, niet goed, niet slecht. Ik won er niks mee uiteindelijk. Maar uh, ja, uiteindelijk één voor 1 langzaam ingehaald. Op uh, P3 ging ik de, de pitstop in. En uh, ik had gehoopt eigenlijk dat ik net voor Michel terecht kom... ...dat mijn Outlook sneller was. Maar dat was niet zo. Die kwam net voor mij. En toen wist ik dat ik hem nog in moest halen om, uh, om te winnen. En hij uh, nee, had één bocht dat hij een beetje onderstuurde. kon ik hem er gelijk nasprikken. En, uh... Ja, dat was de, de P1. En toen was het een kwestie van wegrijden en dat ging goed. Op de laatste was daar nog een klein beetje te weinig benzine in de auto. Want de, de auto zat wel helemaal vol, maar de, de race duurde gewoon te lang. Waardoor hij op de startfinish nog even inhield, maar uh, gelukkig de finish uh, gehaald. Uh, even over Michel natuurlijk, hè, want ja het is toch een oude sluwe vos in dit uh, veld. Was het nog wel even leuk om uh, strijd te leveren met, uh, met deze heer uh, op leeftijd? Ja, tuurlijk is het leuk. Hij racet inmiddels al zo lang, even lang als mijn vader. Dus hij heeft heel wat ervaring. En ik, uh, ja, ik, uh, ik race nu zeven uh, jaar. Dus uh, ik, ja, maar ik, precies, dat maakt mij niet uit wie er voor me rijdt. Ik wil gewoon iedereen voorbij. Of dat hij nou dertig jaar racet of één jaar, dat maakt me niet uit. Ik wil er gewoon voorbij. Maar het was wel leuk. Ja. Het, het blijft altijd speciaal natuurlijk. Ja, tuurlijk. Het is altijd leuk als je iemand inhaalt. Even over jullie. Want uh, ja, het, het is weer een jaar landmacht. Uh, lijkt mij, als ik zo kijk, weer de zaak is goed voor elkaar. Ja, het team heeft een hele goede job gedaan. We hebben niet veel kunnen testen. Maar uh, de donderdag vrijdag voor het weekend hebben we, hebben we kunnen testen. En hebben we heel wat uh, dingen geprobeerd. En de auto's staan er goed bij. Dus uh, nou, dat zie je wel met een P1 en een P3. Dus uh, ja, we hebben de zaken goed voor elkaar. En dat belooft dus uh, wel wat voor de, voor de rest van het seizoen? Ja, inderdaad. We zijn erbij. Dus... Dankjewel. Graag gedaan. Dat was de, de, de nummer 1 en 2 van de, de Cliootjes. Zometeen Hans Bos en Max Braams van de Olympia klasse die bestaat ook nog in de Clio Cup. Maar eerst gaan we even wat muziek draaien, binnen Wat dacht je van deze van de baseballs? Dat is gezellig. Umbrella.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 Plaatje van Rihanna in uh, een jaren 50 uh, jasje door de baseballs. Umbrella was dat. We gaan verder met uh, Hans Bos, die ook de Clio-race uh, reed. En dan moet ik hem wel even... Ik ben het helemaal niet meer gewend, Benno, dit. Oh. Nou, uh, probeer het nog eens. Ja, probeer het nog eens. Even kijken in tweeën. De man die tweede is geworden in de Olympiaklasse is Hans Bos. Uh, nou moet ik er even toch weer even mijn huiswerk opnieuw op, over doen. Maar als jij mij er even bij wil helpen, graag... Uh, nog steeds rijden voor het team van Blekemolen? Nog steeds rijden voor het team van Blekemolen. Dat, uh, dat bevalt me gewoon goed. Dus. Uh, twee jaar geleden dus in deze klasse. Uh, ja, nou ja, vorig jaar in deze klasse gekomen. Want uh, twee jaar terug je in de klasse die... Ja, waar we nu naar kijken is de Formula Swift Cup. Deze Clio is anders, hè? Ja, dat is totaal anders. Nou ja, dat had ik vorig jaar natuurlijk ook al. Dat was voor mij eigenlijk een, een, een groot leerjaar. En daar heb ik een hele hoop dingen in geleerd. En, uh, ja, en nu wil ik eigenlijk gewoon mega strijden met de grote jongens. En, uh, het is me allemaal al best wel aardig gelukt, uh, vind ik zelf. In deze race zijn we toch weer zevende geëindigd. Dus dat is goed. Uh, zit er, uh, ja, dan, dan probeer je toch nog weer wat meer uh, eruit te halen. Ja, de, ik vond dat er persoonlijk meer in zat. Maar ik had een heel klein tikje in mijn achterwiel gekregen. Dus uh, mijn auto spoorde niet helemaal meer. Dus ik kon niet echt meer aanvallend rijden. Dus ik, ja het was voor mij eigenlijk... Om naar voren te gaan was eigenlijk vergeven. Dus ik moest me goed verdedigen. En uh, toen verloor ik helaas nog een plek aan Wilbert van den Burg. Nou, die zat ook in de Olympiaklasse. Die won dan de Olympiaklasse. Maar ja, goed. Uh, het gaat me eigenlijk om het algemeen. Hoe ver ik naar boven kan komen. En uh, ja, ik kon hem gewoon niet meer achter me houden. Dat was, uh, was echt heel jammer. Maar ja. Lukt dat uh, binnen zo'n uh, zo team van Blekenmolen dat je daarbij uh, zeg maar steeds een stapje verder uh, komt en voorwaarts gaat in dat veld? Natuurlijk, um, ja, je leert natuurlijk van, uh, van, van, de, van de oude rotte, laat ik het zo zeggen. Uh, uh... Dat, dat, dat, dat werkt sowieso mee. En met data en dat soort dingen. Je leert heel erg veel. Zoals in een middag in een uurtje kon ik gewoon zomaar een halve seconde weer, weer pakken. Zeg maar door middel van theorieën en dat soort dingen. Dus, dus wat dat betreft zit er een hele goede leerschool bij blekenmolen En ja, ik heb een goede relatie met die mensen. En daar en dan, dan werkt alles makkelijk mee natuurlijk. Stond dat eigenlijk ook al af van de Zwift van Cup? Ja, klopt. Ik, uh, ik ben in 2007 begonnen. Uh, of in ieder geval, uh, dat is niet helemaal waar. Ik ben Als uh, 16-jarige jongen ben ik begonnen met DNT uh, gaan rijden. En gewoon een heel low budget. Ik kan een oude auto en daar moest ik gewoon mee leren rijden. Mijn vader zegt: ga maar eens met een oud ding leren. En uh, dan is de schade niet zo groot. En toen heb ik in 2007 de overstap gemaakt naar de Swift Cup. Omdat ik uh, een relatie heb met, met Formido ook. En de eigenaar is een, is een zakenrelatie van mijn vader. En die zei, joh, is er wat, wat voor jullie? Nou, zodoende ben ik gaan rijden en een leuk team gaan uitzoeken. En ja, Blekemol, dat ken ik natuurlijk al. Want ja, van jongs af aan wilde ik autocreur worden. Toen zei ik, nou, dat lijkt mijn team leuk, maar de juiste keuze. Nou, en daar werden we hart, hartelijk verwelkomd. En ja, zodoende ben ik gebleven. Uh, en dat is nu ook de basis van de relatie tussen Hans Bos en Blekemol in de Clio Cup? Ja, absoluut. Dat werkt alleen maar beter. Dus dat is alleen maar goed. Ja, met welk oog zit je nou naar de zo'n zwift -cup wedstrijd te kijken? Uh, ja, is het, uh, hoe zit ik daarnaar te kijken? Uh, spannend. Uh, ik weet wat de jongens meemaken. Uh, het is weinig vermogen. Uh, veel rollen. Uh, dus ja, dat, ik zie gewoon dingen gebeuren. Dat je, nou ja, goed, we zagen net al uh, toevallig onder dit gesprek uh, twee aanlopende wielen in een rondje. Dus ja, moet je nagenoeg close op elkaar zitten. Uh, een heel spannende cup. Uh, leuke cup ook. Uh, alleen ja, uh, Clio is net even weer wat... Harder, grover. Het is wat, uh, je moet echt goed nadenken. Dit was meer een beetje, ja, we moeten zeggen, uh, leerschool. Ik wou zeggen roekeloos, maar leerschool. Dus iedereen doet ook wat en probeert wat. En bij de Clio is het meer van oké, okay, zo haal je in, zo zet je iemand, zet je de auto daarnaast. En daar uh, word je best op je punt gezet. Dus uh, zoals ik in de Clio, ik ging vrij aan het begin vrijwel hard. Maar met racen, maar weet je af, hoe mensen in kunnen halen, dat is, dat is de, gewoon. Ja, in, ja, intimideren zeg maar bij een ander. Dat is gewoon heel knap. En dat leer ik nu ook alleen maar dus ja en dat pakt zich nu ook weer op naar de andere toe. Dus je krijgt het alleen maar lastiger. Ja, dus, je, dus je moet eigenlijk wat meer lef en ballen tonen om het maar zo te zeggen om in zo'n Clio uh, ja, te laten zien wie je bent? Uh, lef heb je sowieso voor alles nodig. Uh, je, kijk, uh, het moet een gewoonte zijn. Autosport moet een, uh, een uh, ja, en een derde zintuig waarvan je zijn. Het is 20% uh, zeg maar rijden en 80% is met je hoofd nadenken wat je doet. En dat was in de Zwift was het, uh, even om het zo maar te zeggen, 40-60. En bij de Clio's is dat echt 20-80. Dus uh, je moet echt goed nadenken wat de ander doet. Goed met je banden omgaan en dat soort dingen. Dat is heel belangrijk. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Nou, bij de, de Dutch GT4 uh, die, uh, wordt op dit ogenblik ge, geformeerd. De startopstelling ja. Daar gaan we even straks naar kijken en ondertussen heb ik de politieberichten van het weekend al binnen. Oh, Daar Sorry, jongen. Uh, ga ik straks even het belangrijkste ook uithalen. Maar eerst gaan we even nog luisteren naar Max Braams, uh, die stond uh, ook in het podium voor de Olympiaklasse. Hij had het uh, dit weekend al min of meer uh, gezegd van nou, het zou wel eens mooi zijn als ik op het, uh, het schafotje zou komen te staan bij de Olympiaklasse. En het is gelijk al meteen uh, gelukkig in het paasweekend Max. Ja, het uh, was de bedoeling voor één race, maar dat uh, ging wel erg snel, laat me zeggen. Ja. Hoe ging het eigenlijk? Ja, uh, ik weet niet precies wat er gebeurde, maar er zit zo'n kastje in die, die aangeeft welke positie je staat. En die gaf de hele P4 aan. in één keer op start finish uh, met de finishvlag stond in één keer P3. En ik zag iedereen zwaaien langs de kant. En toen begreep ik het nog niet helemaal, want ik dacht dat het kastje zal verrot zijn. En toen in één keer bij de baanmars, dus werd ik, doorgestuurd naar het podium. ik denk, oh, ik sta derde. Ja, dat, is wel een, uh, dat is wel even meteen al een lekker opsteken meteen aan het begin van het seizoen. Ja, ja, ja het uh, kijk uit naar meer dus. Op naar de tweede plek. Ja, hoe ging het uh, voor de rest in die, in die wedstrijd? Ja, uh, keihard gereden met, uh, met Cornelissen en uh, Wilbert van den Burg. Ja, die gasten gingen zo hard. Maar in één keer, uh, Cornelissen zag ik naar de pitstop niet meer. En Wilbert van den Burg, ja, die ging zo hard. Die was niet wij te houden. Dus ja. Zit daar nog uh, voor jou nog de uitdaging in om daar nog iets meer uit te halen? Nou ja, het is pas een eerste race. Dus uh, we hebben nog een hoop te doen. En uh, ja, misschien uh, binnenkort weer een podium. Is het lekker ja, als je dan ook van de, de wat ervaren rotten van het uh, equipe verschuren ook nog een schouderklop krijgt? Ja, ja, ja. Ik, wist, ik, wist wel dat, ik had wel verwacht dat, uh, dat Sheila erop zou staan, maar Sandra had ik niet verwacht. Dus ik stond echt te kijken van oké. Okay. <laughs> ja, echt, echt leuk, echt leuk. En, en natuurlijk de oude rot Michel Blekemone zelf, hè? Ja, inderdaad. Dat, uh... Ja, ja. Toch mooi? Ja, zeker. Kijk je daar nog wel eens tegen op zo? op zo'n manier wil rijden? Ja, altijd wel. Uh, het zou leuk zijn uh, als ik een keer op het echte podium zou komen. Maar dat gaat dit jaar niet meer lukken hoor. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Syria, hemel en aarde. ZFM, race radio. Pit Report. Pit Report. Ja, dan gaan we ja. eens dus even snel naar het circuit. En dan moet ik even mijn computer opschrijven. HTC Dutch GT4 Championship Race 2. En um, daar hebben we. Verslaggever? Willem ja, van Densen. Willem van Densen voor. Willem. Um, ja, ik zit even naar de lijstje te kijken. En dan zie ik van de 17 auto's uh, staat op plaats nummer 17, startplaats nummer 17. Allard Kalf. Ja, dat, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Ja, nee, dat kan nog eigenlijk. Uh, Allard is ook uh, aanwezig hier. Uh, ja, maar waarom staat hij op 17? Nou, Allard was uh, afgelopen weekend nog in dus die, die, die heeft zich niet kunnen kwalificeren. Ah, want die is die is dat is geen plek voor, uh, onze kalfje. Teruggevlogen en uh, ja, hij is inmiddels twee plaatsen opgeschoven, want we hebben zojuist. De ronde. even Kijken of er inderdaad alles was. Maar we hebben zojuist inderdaad wel de start gehad. En uh, ja, 25 minuten de tijd voor hard om uh, van 17 uh, wat naar, verder naar voren te komen. Een race over 25 minuten. En vertrokken van vol is dat uh, veel Basjaans in een poortje. Tweede Ja, onze uh, plaatsgenoot Danny van Dongen die rijdt in een coffet. Derde Jan-Joris Verhul in een Arsene Martin en vierde in een BMW M3, Ricardo de Ende. Ja, ja, ja. En eigenlijk wel heel leuk, inderdaad, wat je zegt. Een Zandvoorter, twee heren uit Arnhout. de familie bleek bijna volledig aanwezig. En hoe doet vriend Kamphuis het, Kamphuis? Kamphuis, ja, ja, die rijdt in een BMW en die deed in kwalificatie niet al te denderend. Zijn tijd was zo'n 16 seconden. Langzamer dan de gal, had ook te maken met de bandenkeuze die niet goed was, maar vooralsnog is het aan hem gelegen dat hij heel trots over de finish komt omdat de auto nog heel is, denk ik. Ja, ja. En dan hebben we nog PC van Oranje. Ja, Pieter Christian van Oranje, ook uh, wederom actief uh, dit jaar in een uh, Ford Mustang uh, van Racing uh, Holland. Oké, okay, maar zijn broer die doet niet meer mee. Nou, ik weet niet of we die nog uh, gaan zien. Misschien uh, dat hij uh, te druk heeft of zo, maar ik kan me niet voorstellen met dat uh, racevirus uh, wat hun gepakt heeft. Dat we die niet terug gaan zien uh, op het screen hier nogmaals. Ja. Inmiddels hebben we alweer uh, één ronde onder de wielen van deze gt 4. En dan uh, gaan we even kijken voor jullie uh, hoe de plaatsen verdeeld en dan zien we dat er uh, nog steeds veel Bastiaans is uh, die de leiding heeft, tweede Danny van Dongen, derde is het dan uh, Jan Joris Verheul en vierde uh, is het dan Ekes BMW van uh, Ricardo van de Ende. Kijken of alle kalf, ja die is toch wat plaatsen opgezogeld. Die heeft uh, onder andere uh, uh, Rob Campus uh, kunnen verschalken en Harmen van Putten in een corvette. Ja, en Menno Cus is uh, denk ik in een grote probleem, want die is naar een 17e plaats teruggezakt. Uh. Ja, met uh, Ginetta, die is uh, verder naar achteren gewonnen. Ja. Oké. Okay. Goed uh, Willem, nou, hoe lang gaat deze race duren? Uh, die gaat over 25 minuten en ik denk dat het uh, vanaf nu op uh, 21 is. Oké, okay, hartstikke goed. We komen straks bij je terug Willem, dankjewel. Dankjewel. Oh. Oké, okay, zegt hij nog even ja. gauw. Goed, dan heb ik zoals gezegd de politieberichten. Ik ga één berichtje alvast even met je doornemen. Van Dalen bekeurd, dat waren twee heren die, uh, even kijken, dat was uh, op 3 april om uh, kwart over vijf in de ochtend. Twee politieagenten die zaten in een onopvallende politiewagen waren aan het surveilleren. En die zagen deze twee mannen hangen aan de slagbomen bij de spoorwegovergang op de Halterstraat. En ze werden direct aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. En daar kregen zij ieder een boete van 160 euro. Zo. En uh, het gaat om twee heren. Misschien ken je ze wel. 23 en 22 jaar oud uit Zandvoort. Dus de politie Zandvoort is 320 euro rijker. En um, alleen omdat twee heren aan de slagbomen hingen. Nou, mm -hmm. dat is schouwverdiend toch? Zeker. Hè? Schouwverdiend. Ja. <laughs> dus, um... Volgens mij is dat een maand stappen voor die jongens. Uh, ja, dat, uh, dat, uh, kost wel, uh, dat wordt wel Zal even zo. Zo'n een aantal uurtjes in, uh, in het supermarkt werken. Fuck te willen, denk ik. Ik vrees het wel. Dat ja. is bijna uh, zeker twee weken werken. Goed, uh, Andor. Nou, even muziek en straks nou, meer. zodat we dat maar gaan doen? Ja, Oké. Okay. Nou, je wordt gelijk op de foto genomen. Ja, dus, wel een balletje oh, oh, oh, oh, oh. voor mogen. Hè? Wel een balletje voor mogen. We gaan verder met Duke. We gaan we even onderbreken voor een uh, safety car situatie. C ja. Race Radio Pit Report. Report. Jongen jongen binnen moet ik nog hard werken om een vrije ja, tweede paasdag ook nog. Te gek van woorden. We ja. gaan gelijk naar de directie voor opslag als deze uitzending afgelopen is. Maar gauw naar het circuit want Willem, ik zie de dokters uit hun auto springen. Uh, er staat een auto uh, flink in de kreukels. Ja, dat klopt helemaal. Eigen Wie is dat? Dat, uh, dat is uh, Frank Wildschut uh, met een Porsche, of, uh, Cosmo Porsche, de rode Porsche, de Cor Cosmo Porsche. En uh, bij schijfvlakken eigenlijk, meer of meer al een beetje schijfvlak in, schijfvlak uit. Uh, ja, daar ging je er toch hard vanaf. Uh, het leek er op ons er iets aan een uh, technisch uh, mankement uh, was waarop dat gebeurde. Maar hij stuitte toch wel uh, behoorlijk hard daar uh, de vangrail in uh, hoogschade schade. En maar ik geloof dat het uh, Frank Wildschut uh, aan zich uh, verder uh, onverlet gelaten heeft. Uh, natuurlijk altijd uit voorzorg uh, dochter aanwezig met uh, sukkerklappen. Het heeft toch een impact uh, op je lichaam. En uh, ja, dat is toch even... Ja, eerst de zorgen eerst uh, naar de rijder en dan kijken naar de schade van de auto. maar het lijkt ernaar uh, uit te zien dat die auto wel beschadigd is. Dat we die uh, vanmiddag in de race uh, ook niet meer terug gaan zien. Nee. Hij uh, uh, is er wel uit, onze Frank? Ja, wat, wat ik uh, 1, 2, 3 zag op uh, het beeld, uh, is hij daar uh, wel uit uit die auto. Okay. Dus dat is uh, alleen maar een goed uh, signaal uh, natuurlijk. Ja, nou wie staat, die haalt adem, heeft hartslag en uh, is uh, waarschijnlijk ook goed. Uh, Goed bij bewustzijn laten we het maar daarop houden. Ja, Oké. Okay. het gevolg uh, safety car. dat we nu ja. op een uh, wat langzamer uh, snelheid uh, rondje zijn. Ja, precies. Dat is wel jammer. Want ik denk dat we met een hele spannende race bezig waren. Als ik dat zo opkijk uh, naar uh, de volgorde van uh, de rijders momenteel. Ja, dat is uh, zeker het geval. Maar ik denk uh, misschien binnen een of twee rondjes dat het spul wil loslaat. Het voordeel hieraan is wel... Dat de spul weer helemaal dicht op elkaar zit. Ja, ja. en dan kun je even de namen geven van uh, de eerste mannen. Ah, het is nog steeds uh, veel Basti aan, uh, aan de leiding dan, met op tweede plaats Danny van Dongen, derde Jan Joris Roel en vierde Ricardo van Ende. Oké, okay, en Allard was aardig opgeschoven. Hè? Ja, Allard, uh, die had toch wel wat uh, plekjes gepakt en ook uh, zo'n uh, safety car situatie ook voor hem uh, in dit geval van voordeel, omdat het uh, weer helemaal dicht bij elkaar zit. Precies. Dus hij kan uh, eigenlijk begint de race straks weer helemaal van vooraf aan. Ja. En um, ja. wat zeg je? Zo kunnen we het invullen. Hij begint van vooraf aan. Goed zo. Nou, dan wachten we tot de rots is opgeruimd. Uh, pak even een bezem Willem. En dan... Uh, oh, ik zie hem al. Dat hij al wordt weggesleept. Dus dat zal uh, best wel snel gaan gebeuren. Even doorvegen Willem. Dan komt dat helemaal in orde. Ja, Jaap is al op een oorlijf. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Tot zo. Hey, Benno, we gaan even luisteren naar het uh, interview wat uh, Jaap Koper had. Uh, met Nieuws Slangenveld de nummer 2 van de Formido Suzuki Swift Cup. Oké. Okay. Ja, een van de mensen die voor een Zandvoorts team rijdt is Niels Langeveld. Ik, uh, die auto die zag er op een gegeven moment niet meer uit uh, na twaalf rondjes rijden. Nee, het, uh, je zou bijna zeggen wat heb jij gedaan, We, ben je rallycrossen, maar, uh, ik rallycrosser? Uh, ja, maar Mart ging door een, een F naast de Curbs, die ging door de modder heen, door de plas. Nou, nah, En ik zag helemaal niks meer ook, het is maar uit de wissers en uh, ja, toen, uh, ja, toen was hij vies. <laughs> toen was hij vies, hij voor de, de wasstraat uh, voor vandaag of niet? heeft beloofd dat hij hem gaat wassen. Dus dat uh, okay. komt goed aan. <laughs> nou, hij staat nu nog met uh, collega Marra Kok. Hij nog even te praten. Maar uh, even over jouw wedstrijd. Want je hebt hem geen moment eigenlijk met rust gelaten. Nee, um, inderdaad. Nou, ik was er op een gegeven moment voorbij. Hij pakt mij mooi bij Tom in de Tarzan. Een geweldige actie. En uh, hij neemt daarbij, uh, ik denk, ik neemt Kumo ruim. Zodat ik een betere topsnelheid omhoog heb. Nu is er rug op. En toen uh, kon ik er weer langskomen. Dus... Uh, ik uh, kom toen weer terug counteren en toen op een gegeven moment ging ik verdedigen en ik kreeg een enorme klap van achter. Ik werd voor, naar voren geduwd van mijn ideale lijn af en toen kon die door Maar ja, uh, autosport is geen contactsport, maar uh, ja, de eerste punten zijn binnen voor het seizoen. Tweede is natuurlijk fantastisch. Dus uh, ik ben toch wel heel erg blij en tevreden. Autootje doet het goed, alle auto's zijn identiek en dat is uh, mooi dit keer. Dit jaar. Blijft het al heel speciaal zo uh, he, met elkaar uh, zo op deze manier uh, lopen rollenbollen in de positieve zin van het woord dan? Ja, nou uh, ja. ja, het is ongelooflijk. Ik denk... Als ik hier langs de kant had gezeten, op de duin of op de tribune, of ik had de eerste man die had ik gekend, die aan het knokken waren, had ik mijn hart vastgehouden denk ik langs de kant. En ja, in de auto denk je daar niet over na, dus dan, ja, dan ga je gewoon maximaal, dan ben je aan het nadenken van waar kan ik hem pakken. En dan ben je constant aan het focussen, dus dan komt het niet in je op van, later het even rustig aan doen. Dus... Zo, het wordt bekogeld gelijk door ja, dat is een champagne. Champagne, champagnefles die nog spontaan af begint te schieten hier. ja. ja, ja. Is dit is die jouw zeker, hè? Ja, nou, ja, ik heb nog een race, dus ik mag helaas niet van. En er zit alles en een half procent Maar misschien ga ik wel harder. Zal ik een slokje nemen? Nee, Je kan, nee doe, maar niet. <laughs> doe maar niet. Maar misschien is het uh, um, extra brandstof voor, uh, voor de auto, misschien? Ja, joh, misschien. Het is, uh, nou, het is niet vlambaar, toch? Hé, uh, dus, uh. hey, Marie, uh, ja, dankjewel voor het langzijde. Ja.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 Independent Women Part 1 was dat, hoorde je voorbij komen bij de Gillette Kruidvat Paardstrasers 2010 ja, ja. ja, je had nog wat uh, Bloemendaalse berichten binnen. Nou. Ja, ik heb nog twee Bloemendaalse berichtjes uh, en dat gaat over gisteravond waren er de, de strandfeesten aan Bloemendaal en zijn, zijn inmiddels alweer begonnen met natuurlijk de, de, de, nou, misschien wel de gebruikelijke narigheid. Vanochtend om kwart, nee, kwart voor één zijn vijf jonge mannen op de kop van de zeeweg aangehouden. voor het heet niet voldoen aan een bevel of vordering van de politie zich te verwijderen. Het vijftal gedroeg zich vervelend en agressief tegenover andere bezoekers van de strandpavioens. en ook tegenover toezichthoudende politieagenten. Toen zij verschillende verzoeken uh, zich te verwijderen. Negeren zijn zij uiteindelijk aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Er werd proces verbaal tegen opgemaakt en de verdachten kwamen uit Delft en Den Hoorn en varieerden van een leeftijd van 19 en 20 jaar. Ja, ja. Uh, Dolleboel. Er waren trouwens uh, een hoop mensen die dronken uh, in de achterstuur stuur hebben gezeten. Uh, uh, even kijken. Ook een bronfietser die dronken uh, uh, achter het... Uh, uh, ...op de fiets zat en uh, blazen. En daar uh, krijg je dan ook een boete voor. Dat uh, lees je niet veel, maar het gebeurt wel. Een motorfiets is uh, wel... Uh, ...even kijken. Op uh, 2 april was dat... ...op half vijf smiddags uh, op de Boekenrodeweg... Uh, ...te val gekomen. Dat was een 23-jarige man uit Sparendam. Verklaarde tegenover de politie... ...dat zijn gashendel was blijven hangen. Hij viel nadat hij had geprobeerd te remmen. Klaagde pijn over in zijn rug... ...en zijn heupen en is per ambulance... Uh, ...naar het ziekenhuis overgebracht waar hij is opgenomen. Nou, dat valt toch eigenlijk allemaal wel weer mee voor ja. een lang paasweekend met deze berichten. Maar ja, goed, deze dag is nog niet voorbij. Zeker niet. En dat lezen we morgen weer op zfmzandvoort.nl ja. Hé, hey, de GT4 die is bezig en onze vriend, onze Zandvoortse vriend Danny van Dongen, die heeft zijn auto gewoon geparkeerd in de vangro. Zie hem staan. Ja, inderdaad. Zeg, no. jongen, Dongen. dat wordt weer sleutelen. Ja, zeker weten stand op dit ogenblik op 1 Phil Barstiaanse, 2 Jong Joris Verheuil en op 3 Jeroen Blekenmolen. Ja ja, de, de Blekemolen, ze rukken weer op. <laughs> Goed, we gaan weer even muziek draaien hier bij CFM Race Radio. Dat doen we met een uh, oudje uit de jaren 80 van Richard Marks. Hier is zijn grote hit Satisfied. Richard Mark satisfied. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. En zijn ze blij en noem dat satisfied, tevreden op het circuit Park voor Benno? Denk je? Nou, dan denk ik niet, want uh, voor sommige mensen verloopt deze race toch wel redelijk dramatisch en met name voor onze eigen Danny van Dongen, Willem. Wat is er aan de hand? Ja, ja, uh, hadden we een uh, safety car situatie omdat uh, Frans Wilshut in het uh, scheinvlak uh, de baan verliet. Uh, nu was het uh, Danny van Doemen uh, die bij het uitkomen uh, van de Airsbog uh, daar in de vangrail kwam. En uh, ja, die stond daar op een vervelend uh, punt dat de, de leiding deed besloten we, wederom uh, de safety car in te zetten. Al met al is dat er uh, niet alleen voor de twee uh, rijders die uh, naast de baan zijn beland, uh, vervelend, maar ik denk ook voor de rest van de rijders, want uh, inmiddels uh, hebben we nog maar een vijf uh, tot zes minuten racen te gaan, en ik denk, als ik het uh, goed in mijn hoofd heb opgeslagen, dat we gedurende die hele tijd twee rondjes op uh, race hebben gehad. dus zo. Voor uh, mensen die het uh, plan hadden van nou, uh, ik heb me niet zo goed gekwalificeerd, ik ga het in de race wel goed maken, ja, dat valt weinig goed te maken als dus je je moet houden aan het tempo uh, van de safety car. Ja ja, ja, ja, ja, ook frustrerend van rol. Een Sand voor de Allard-Kalf die natuurlijk uh, van plan was om uh, van achteraan uh, vet naar voren te rijden. Ja, die had ook uh, natuurlijk wel de opzet. Uh, ja, dan hebben we nog een ander verhaal. Ik zie uh, jou dat eerder tegen mij over een uh, Pakt bezem. Nou, uh, nu hebben we iedereen die uh, een oranje pakje aan heeft. Die staat er wat met een bezem in zijn handen, want uh, tijdens de safety car situatie was het een van de Mustangs en dan die van PC van Oranje. Die heftig rookend uh, lekker in het rijtje mee reed, maar uh, ja, het was niet alleen de rook denk ik. Ik denk dat dat de rook de oorzaak was olieverlies en die heeft dan netjes uh, het hele circuit een beetje uh, met olie bestrooid. Vandaar dat de Marshalls nu uh, de safety car situatie in verband met het verhaal van Benny van Dongen. Ja, die, de, daar is de baan weer volledig ter beschikking. Maar nu zijn de marshals overal het kattengrind, zoals dat ook wel genoemd wordt, aan het uitzooien. Om dat een beetje op die olie in te vrijden. Dus ook nog echt gaan reizen tijdens deze GT4 race. Dat is een vraagsteken. Het zal niet langer dan één of twee rondjes zijn in ieder geval. Ja, ja, ja. zelfs de al zit onder de olie. En, met en, en nu kattengrind natuurlijk. Nou Willem, dat is ja, toch wel weer spectaculair. We wachten even rustig af wat, wat de heren allemaal gaan beslissen en wat er gaat gebeuren. In ieder geval, we zijn wel weer een één of twee rijders uh, kwijt hè, in de race. Ja, dat sowieso. sowieso. Ja, ja, ja. Die we niet vrij zijn, dat zijn uh, toeschouwers. Ik hoorde ze uit dat ja, er is toch wel een flinke opkomst. Uh, het was zo dat de mensen die een kaartje hadden via Kruidvat of zo, die dat, moesten dat via een kassa gaan omwisselen. Daar zijn ze maar vanaf gestapt, want uh, dat uh, vormde uh, voor zulke lange rijen dat ze hebben gezegd, uh, ga daar maar in. Nou. <laughs> oh, de kruidvat, mensen konden gratis naar binnen. Ja, ja, op vertoon van. Uh, ja, Bepaalde ja, ja. boodschappen doen, dan kreeg je een uh, kaartje. Oké. Okay. Dus we kunnen nu roepen dat de poorten van het circuit zijn opengesteld. En dat, <laughs> dat iedereen maar naar binnen kan lopen. <laughs> ja, ja ik, weet, ik, ik, ik hoor het ook maar uh, van uh, de zijlijn, maar ik ga ervan uit dat dat best wel zo zou kunnen. Want vanmorgen dat Jaap en ik aan uh, kwamen hadden we de indruk... het hek is nog niet zoveel mensen staande, dus Maar het was wel degelijk open. <laughs> geweldig, geweldig. Nou, dat is ja. natuurlijk wel gezellig. Het is natuurlijk redelijk goed weer. Eh, misschien wat fris op het circuit. Maar ja. um, in ieder geval... Uh, lekker veel mensen. Dat is altijd ja. leuk. Nou, en, die... en later op de dag... Uh, misschien ook nog een leuke TC op RTL 7. Want, ja. ja, ik vermeld er toch even... de hoofdreis van GTA hier die wordt uh, live uitgezonden op RTL 7. Ja, okay. en uh, met... Uh, Jaap Koper in de hoofdrol. Hè? Dat denk ik ook, ja. ja. Goed, Willem. Dankjewel. We gaan naar het nieuws. En uh, tot de volgende keer. Nou, uh, Benno. Jij gaat er ook een ene aan maken. Ja, ik... Uh, nou, dat is over wil <laughs> ik niet gaan. Ik, ik ga gezellig met mijn uh, schatje ga ik lekker lunchen. Oké, okay, dat ja, moet Ja, dat moet ook gebeuren. En uh, ik zie je met Pinstreer weer. Ja, zeker weten. Oké. Okay, Als laatste Elkazar. Crying in the discotheek.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 In Afghanistan zijn aanslagen gepleegd op het Amerikaanse consulaat en op leden van een politieke partij. Bij het consulaat in Peshawar gingen drie bommen af. De gevel raakte beschadigd. Over doden vielen is niet bekend. Een andere aanslag in dezelfde regio was gericht op een bijeenkomst van een politieke partij. Die partij steunt de strijd tegen radicale moslims. Er kwamen zeker 19 mensen om het leven.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 Piraten hebben het schip gisteren bij Afrika geënterd. Ze willen ermee naar een Somalische haven varen om daar te onderhandelen over losgeld. Om dat te verhinderen heeft Zuid-Korea er een marineschip op afgestuurd. De gekaapte tanker heeft voor 170 miljoen dollar aan olie aan boord.